Dit is Johan gemaakt met het NOS-journaal. Japan heeft een tsunami waarschuwing gegeven na meerdere aardbevingen voor de westkust. De eerste beving was rond 8 uur Nederlandse tijd en had een kracht van 7,6. Een uur later was er nog een beving met een kracht van 5,7. De Japanse autoriteiten waarschuwen voor een tsunami van 5 meter hoog. Mensen in het getroffen gebied worden opgeroepen om te vluchten naar hoger gelegen gebieden. Zo'n 36.000 huizen zitten zonder stroom. en De plaatselijke energiemaatschappij zegt de kerncentrales in het gebied goed in de gaten te houden. In Groningen zijn enkele huizen beschadigd geraakt door een explosie. Die was vanochtend vroeg in de wijk Oosterpoort. Door de knal zijn veel ruiten van huizen in de buurt gesprongen. Er raakte volgens de politie niemand gewond. Wat de knal veroorzaakte is nog niet bekend. Mogelijk gaat het om vuurwerk.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 En bij een schietpartij bij een feest in Capelle aan de IJssel is een dode gevallen. Volgens de regionale omroep Rijnmond ontstond er na het feest waarschijnlijk ruzie op straat. Daarbij werd het slachtoffer rond kwart over zes vanochtend beschoten in zijn auto. Hij overleed ter plaatse. Volgens de politie waren feestgangers getuigen van de schietpartij. Maar is er nog geen zicht op een verdachte?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 En dit is een Zandvoort, waar wij deze keer in de studie aan de toren zitten. Dus mocht je uh, radio willen zien, kom dan gezellig langs. Uh, onze redacteur Hans Botman is binnen met de zak oliebollen, dus we gaan ervan genieten. En uh, straks komt Peter Tromp, en als hij geen oliebollen meeneemt, dan komt hij er gewoon niet in. Want dan is dat verloting van de loten. We gaan deze keer een aantal dingen achter elkaar zetten, die dit jaar gebeurd zijn. We beginnen straks met een interview met René Lammers, over wat hij zijn toekomst doet. Het staat er een heel mooi stuk. ...in het dagblad vandaag... Uh, ...over pa en zoon. Uh, Carina zwemt mee in zee... ...gaan we daarna eens uh, beluisteren. Daarna een interview met Pieter Waterdrinken... ...dat is leuk om te horen. Dan om 11 uur. Na 11 uur de grote zak van uh, Peter Tromp... ...met Cornuiten van de OVZ. De trekking loterij... ...en ook de trekking van de hoofdprijzen. Daarna nog een interview met uh, Carina... ...want die beklimt de toren... Uh, ...van de protestantse kerk. En uh, uh, meneer Molenburg... Die blikt terug op het afgelopen jaar. We starten het interview met René Lammers. Net. Uh, tegenover mij René uh, Lammers. René, van harte gefeliciteerd man. Uh -huh. Hallo, dankjewel. Uh, jij bent uh, uh, Europees kampioen karten. Ja. ja. En hoe, uh, hoe is dat gegaan? Uh, ja, het waren vier races. De verspreid over de vier maanden, als ik het goed heb. Uh, dus ja, er is heel veel... Uh,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 Laat ik eerst de klas eens even uitleggen. Uh, we kennen allemaal natuurlijk uh, Formule 1, 2 en 3. Als mm -hmm. so we dan aan de andere kant van het spectrum kijken. En we vergeten even dat recreatiekarten. Maar als je het zware competitiekarten uh, gaat pakken. Dan heb je dus Formule 1, 2, 3 in de auto's. En in de karten heb je dan de minis, de junioren en de senioren.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 Finale. Dus in zo'n weekend rijdt hij 7 races. Dus nee. over 28 races is hij nu kampioen geworden. Oké. Okay.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 Gaaf hoor. En, en, en, je, oh, ja, jullie... Sorry om dat af te maken. En om je vraag. Uh, je weet, ik ben de koning van het afdwalen. Maar uh, <laughs> ik vind het ook leuk. Het is een stukje enthousiasme om het uit te leggen. Hè, maar uh, straks als hij dat WK gehad heeft. Want ja. daar ging het even om op 8 oktober. Dan gaan we daarna gaan we, uh, de kartsport durven los te laten. Hè, want nu willen we onze ons focus niet vertroebelen.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 afgesloten. Dus uh, volgend jaar havo 4. Maar, maar uh, dat, dat, dat gaat wel. hem goed af. Ja, gelukkig wel. Goed. gelukkig wel. En je andere kinderen ja. racen niet, hè?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 Drive versiet. Ja, dat past natuurlijk ontzettend bij, Jan Lam, bij René Lammers. Jan die gaat het allemaal bekijken. We laatsten een mooi interview in het Talens Dagblad vanmorgen. En daarin staat dat René toch MP4 gaat rijden. En in de Spaanse competitie gaat meedoen. We gaan over naar Carina, want die gaat zwemmen in zee. We zijn weer, uh, je hoort ze al op de achtergrond, de verbinding doet het in ieder geval. We staan nu aan het strand, ik hoor geen wind, dat is op zich uniek voor Zandvoort. Hoor je geen wind? Nou, er staat wel wind hoor. Oh, nou, dan hebben we ah. gewoon een hele goede microfoon. Iedereen uh... is zich nu aan het uitkleden. Uh... Ja, Carina, waar sta je nu? Ja, hallo, hoor je me? Ja, ik hoor jou, zeker. Oh ja, ik sta hier met negen man die dadelijk het water ingaan, zeewater. En ik heb hier iemand naast me staan, die er even kort iets over kan vertellen, want ze staan te springen. Om de zee in te gaan. Ze doen al heel goed een warming-up, want dat heb ik gezien uh, zeg maar in de tips die je nodig hebt om het zeewater in te gaan. Ook al voelt het nu heerlijk. Ja, het is niet koud. Maar goed, ze doen dit dus het hele jaar. Mag ik jou wat vragen? Want jij kan iets vertellen over hoe dit is ontstaan hier met deze groep. Ja, klopt. Het is ontstaan in de coronatijd toen de sportschool uh, dicht ging. En uh, toen hebben we besloten om met z'n allen te gaan zwemmen. Het hele jaar door. En we noemen onszelf de zeepikkels. We hebben ook een eigen logo, die heb ik ontworpen. Dus we hebben hoodies en t-shirts. En uh, ja, dus het hele jaar door, ook als het sneeuwt en als het vriest. Het is gewoon heerlijk. Dus dan voel je echt een sensatie door je lichaam. Van uh, warm koud, warm koud. En uh, ja, dat geeft zoveel kracht en energie en, uh, en liefde van de zee. En uh, ja, dat is gewoon echt heerlijk. Dus... Uh, en uh, is iedereen er ook elke keer? Of, uh... Samenstelling wisselt wel eens. Oh, yeah. Ja, die wisselt wel. Ze hebben nu ook weer nieuwe... Het is ook zo grappig. Mensen nemen hun familieleden ook mee. Nu is een nichtje van iemand is meegekomen. Ja. <laughs> ik zie uh, Joop, uh, Joop Jansen. Die ken ik dan toevallig. Maar die is al heel enthousiast. Ja, daar komt hij aangerend. Dat is ook onderdeel van, het, uh, van de, van de warming-up. Uh, wat vind jij hier zo fijn aan om dit elke dag week te doen, zelfs als het vriest, zelfs als het sneeuwt. Ik vind het ongelooflijk. Ja, weer of geen weer, we gaan altijd. Het is uh, gewoon heerlijk om uh, van de zee te kunnen genieten. Het is nooit hetzelfde. Weer of geen weer. Uh, en ook met mensen waarmee je uh, samen gaan. Het is echt uh, ja, heel veel positieve energie en uh, vriendschap. en uh, ja, Het is echt een cadeautje om dit te kunnen doen. Uh. Ik had gisteren even ingelezen. Er zijn tien uh, tips om uh, je voor te bereiden op, uh, in open water en zo ook in de zee. Zee is groot, zout en uh, stroming. Let u daar wel op dat, uh, dat je even kijkt van uh, we moeten vandaag hier uh, de zee in, want er staat flink stroming. Ja, zeker. We letten echt wel op elkaar. Ook als het dan uh, ja, als er heel veel stroming staat, of met wind of met kou. Hè, je hebt meestal twee groepjes, een groepje die wat verder wil gaan zwemmen. Nou, dat kan. Hè. De, uh, maar dan gaan we wel. We ja, blijven echt bij elkaar en zeg maar ja, de mensen die dichterbij willen blijven, dat kan natuurlijk ook. Niet iedereen vindt het fijn om te gaan zwemmen. En ja, ja, je let op elkaar, want het is toch wel uh, ja, niet zonder risico's of er sterke stroom staat of als je in een mui komt. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel een voorwaarde om met elkaar uh, dit te kunnen doen uh, en te blijven doen. En merk je al verschil? Want hoe lang doe jij dit al? Al een paar jaar nu. Eigenlijk in de coronatijd begonnen. Ja. Uh, en dat, ja, je merk ook dat je daar dan heel veel energie van krijgt, en ook qua gezondheid. Uh, het is volgens mij niet wetenschappelijk bewezen, maar ik merk als ik naar mezelf kijk dat ik uh, minder vaak verkouden ben. ...veel energie hebt en uh, dat is dan slechts van één keer in de week dat je het ja. uh, doet. Ja. Dus, uh... ja, want ik las ook iets over, uh, nou het helpt ook goed tegen verstoppingen. Ja. Het helpt voor ademhalingsklachten, nou je zegt het al, uh, maar ook er zit iets in de lucht... ...waardoor je ook hierna, zeker na een hele dag denk ik, best wel moe kan zijn, een beetje rozig. Ja. Want er zitten blijkbaar ionen in de lucht waar je op reageert. Uh, en jij, ga je, echt, ga je echt zwemmen of ga je tot kniehoogte bijvoorbeeld? Nee, ik ga wel echt zwemmen. Dus het is uh, ik probeer het al een beetje afhankelijk van hoe ver de zee natuurlijk is, maar even vloed. Ja. Uh, ik probeer echt wel een stuk dan te zwemmen, sowieso helemaal onder te gaan. Dat is het lekkerste. Maar uh, echt heel oh, ver zwemmen, oh. dat, uh, ja, dat is niet. Uh, nee, dat vind ik toch, uh, ja, het gaat om het effect. En het is hetzelfde of je nou zeg maar wat dichterbij blijft of verder gaat zwemmen. Ja. Dus, uh... Ik loop een beetje mee. Ja, leuk. Ik, uh, ja, ik heb mijn badpak wel aan, maar ik kan nu niet met al die draden en apparatuur. Uh... Uh, de zee in gaan, natuurlijk. Ik had dat wel gewild, want dat is dan echt heel erg live. Maar goed, uh, ik wil het niet aandoen dat straks allemaal nieuwe apparatuur gekocht moet worden. Maar ja, ze lopen eigenlijk best wel heel makkelijk de zee in. Is de zee nu warm of is hij toch nog na deze best wel periode nog een beetje koud? Nou, ik moet uh, zeggen, ik ben drie weken naar Spanje geweest dus, en daar is het natuurlijk wel wat, wat warmer. Uh, ik heb geen idee wat ik nu... Uh... Oh, nee. <laughs> ik weet het niet, ik hoop dat het meevalt. Maar... Ik het in Spanje natuurlijk voor het zwemmen, maar dat vind ik wel heel erg makkelijk. Ja, he. Maar uh, nou ga je er toch echt in? Ik ben benieuwd. Nou, de oh, meeste zijn, Ja, nou ik ga gewoon jou ja, observeren en de anderen ook. De rest... Ja, misschien ga ik ze ook nog even. Uh, er wordt zelfs een balletje gegooid. Nou, succes! Mag ik jou wat vragen? Want hoe oud ben jij? Uh, 12 uh, ja. Oh, nou, nou 13 dus, ja. ja. En uh, doe je vaker uh, mee? Of is het de eerste keer voor jou? Eerste keer. Oeh. Nou, dat vind ik wel heel leuk dat ik daarbij mag zijn. En uh, wat ga je, wat denk je te verwachten? Dat het koud is. Dat het koud. Is. Ik heb deze dagen nou bijna niet veel in de zee kunnen zwemmen. Met die hele mooie dagen ging je er gewoon makkelijk in. Maar ja, er staan ook best wel hoge golven. Dat vind je niet uh, spannend? Nou, ik ben vooral bang voor de kwallen. Oeh. ja. Nou, volgens mij moet het wat warmer zijn voor kwallen, toch? Oké, okay, nou, ik wens jou succes. En blijf goed bij je moeder, neem ik aan. Tante. En uh, nou, eigenlijk wil ik even wachten tot je eruit bent. Misschien kun je heel eventjes, ik kan een klein stukje mee. Om te kijken of het al koud aanvoelt. Ik kan niet verder, want ik heb geen regelaars aan. Ja, het voelt wel wel een beetje koud. goed! Oh ja. Ik word naar achter. Anders kom ik helemaal... Nou, succes. Succes. Nou, uh, lijkt je dit ook ontzettend leuk. Ik zie heel veel plezier bij de mensen. En eigenlijk gaat het heel makkelijk. Ze gaan nu eigenlijk ook een van die tien tips... Ga er rustig in. Uh, ga niet meteen helemaal kopje onder. Want je ja. voelt het natuurlijk bij je hoofd snel af. Maar wat ik zie... Oh, ik kan eigenlijk niet wachten om zelf ook daar even in te gaan. Ja, want... Dus uh, ik weet, want we, waar verzamelen deze groep mensen zich eigenlijk? Uh, ze verzamelen bij Noza. Oh ja, dat is een leuke ja. Stand ja. Ja. ja. Dus ik denk haast dat ze misschien zelfs na het aankleden... hier lekker een kop koffie gaan nemen. Uh, dat tenminste, dat lijkt mij heel erg leuk. Ja, dat vind ik ook maar, leuk. Maar uh, ja, het heeft nu een beetje een uh, vakantietafereeltje wat ik zie. Ze zijn balletje over aan het gooien. En uh, nou, dat meisje van twaalf, die houdt toch de tante even bij de hand... Want er is toch wel uh, stroming. Is het druk op het ook... strand eigenlijk? Nee, nee. Het is rustig. Maar het is echt heerlijk. De wind is best wel warm. En uh, ik zie er twee die lopen nu verhoogd. Dus die lopen nu op een soort zandbankje, denk ik. Maar die gaan wel verder. Okay. Ja, jammer dat ik nu niet live kan blijven. Want dan konden we even horen hoe ze het... Uh, nou, ik, het, uh, gevoeld ik, ik, gevoeld ik, ik had het er net over met Thomas. De, inderdaad, wat je zelf ook al zei. Het is natuurlijk echt live als je ook uh, in het water bent. Maar dat gaat een beetje lastig. Ja, ik kan die microfoon... <laughs> en, en ja, ik kan dat niet allemaal hoog houden. Met mijn telefoon. En, maar ik ga er wel even in. En wie weet kunnen we dadelijk nog heel even... Uh, dat ik even terugkom. Dat ik kan vertellen hoe ik het vond. Ja, dat, ja, dat kan dat wel. Als er tijd voor is. Nee, dat kan. Dan, uh, dan draaien we een muziekje van uh, ongeveer drie minuten... En dan komen we weer even terug. Dan blijven we gewoon op de lijn. Is dat een idee? Ja, maar dat is wel heel snel. Hè? Ik moet me uitkleden. <laughs> en ik, oh, ik moet er nog naartoe ja, lopen. Tuurlijk. Ja, wij zitten hier uh, zo makkelijk in de studio. Ja, jullie zitten lekker warm. Ik moet nog even naar de plek lopen waar alle bagage ligt bij elkaar. Oh, dan. Uh, dan, dan spreken we over een twintig minuten weer. Is dat oké? Okay? Hartstikke leuk. Ja. ja. Helemaal goed. Helemaal goed, dankjewel Carina. Live vanaf het zo, strand, waar het dus uh, steeds warmer wordt hopelijk, waar de zon weer gaat schijnen. terug naar locatie, Carine Veren. We zagen al even in de groepsapp van Goedemorgen Zandvoort een enthousiaste foto voorbij komen. Hoe was het in het water? Nou, het was echt fantastisch. Ik zou dit eigenlijk ook wel elke week willen doen. Uh, het was heel koud in het begin. Uh, dan merk je dat zij toch wel een geoefende zeezwemmer zijn. En maar daarna, nou, zo lekker warm water. Natuurlijk, het is zomer. Ik ben nu uitgenodigd om ook in de winter te komen. Een van de zeepikkels, die zijn net, uh, mijn laagste temperatuur waarin ik gezwommen heb is 2,7 okay. uh, graden. En dan met een gure, koude winterse wind eroverheen, als je eruit komt. Maar dat is zo lekker. Nou goed, uh, uh, ze kunnen het dus aanraden. Er is ook een mevrouw hierbij die zei tijdens het zwemmen... Ik doe dit dus vijf dagen in de week. En dat geeft me heel veel rust uh, in mijn hoofd. Ja. En uh, ik heb hier... Uh, uh, Frans, die uh, doet ook al uh, een tijdje mee. Toch Frans? en hoe, uh, wat, Een paar maanden. wat doet het voor jou? Um, nou, ik merk gewoon dat het me wel rust geeft. En ik voel me gewoon uh, energieker. Ja, en uh, ja, ik vind het ook gewoon heerlijk. En, en ik ga er nu een paar maanden uh, elke zaterdag mee... En, uh, ja, ik heb af en toe gewoon de drank van ja, ik, wil, ik, wil, ik wil nu alweer. Ik, uh, dus ik kan eigenlijk niet wachten om er het ja. te gaan. Het zou heerlijk zijn. En heb jij dus ook al meegemaakt dat je echt in de winter, nee. op een gure, winderige winterse dag... Oh nee, nog niet. Dus voor jou wordt dat ook nog even een verrassing, hoe dat zal zijn. Oh ja, en nu wat heel leuk is, nu gaan ze dus met z'n allen pannenkoek eten. En dat meisje van twaalf, die uh, heeft een beetje... Een beetje lichtelijk blauwe lippen, maar ze zei, ik vond het ja. heel erg leuk en heel erg lekker. Nou, dus ik kan het iedereen aanraden. Super om dat zo nog even te horen. En jullie gaan pannenkoeken ja. eten hoor ik. Dus het is toch een andere tent geworden. Ja, het is, uh, nu zitten we lekker warm en droog. Dus uh, de kerst op de taart, dat, gaan we, dat krijgen we nu. Oh hartstikke Lekker goed. even warm, nou. warm wat drinken. Eet maken. Uh, in ieder geval. het was echt super leuk. Dus uh, allemaal lekker de zee in. Ja, hartstikke goed. Wel met goed. de 10 tips natuurlijk. hè? Wel oh. altijd voorzichtig doen. Heel goed. Uh, Carina Vero, dankjewel weer voor de enthousiaste bijdrage... Okay. deze uitzending. En we horen je volgende week weer vanaf volgende een uh, andere locatie ja. in Zandvoort. Zeker. Ja. Oké. Okay, dankjewel. Dag hoor. Dag. Fijne dag. Zwemmen in de zee gaan we door naar Pieter Waterdrinker, een beroemde zandvoorte die een heel lang interview heeft gegeven. Dus we gaan kijken hoe ver we komen en dan moeten we dat helaas afkappen als we naar het nieuws en de boodschappen gaan. Zondfortje ja, Johnny Horten ja. nee, en via de Frans Frans we hebben eigenlijk een beetje uitgezocht ook voor Pieter Waterdrinken die bij ons is aangeschoven. Welkom Pieter. Ja. Hartstikke Goeie leuk dag. dat je er bent. Deze mooie zonnige dag. Ja, schitterende Beter. dag Beter toch? kan het niet. Ja. Nee. Ben je al een beetje bijgekomen van gisteren, want ik zag dat je vier boekhandels moest uh, bezoeken. Ja, ik was gisteren begonnen in Amsterdam, toen naar Utrecht, toen naar uh, Leiden, toen naar de Bollenstreek en uiteindelijk heb ik een lezing in Heemstede gehad. Heemstede, een, een lezing. Ook. Ja, waar ook onze burgemeester, zeg ik maar even. Maar ja, aanwezig was. Dat goed. Taal. Dus uh, dat was heel aardig. Was er, ben je een beetje bijgekomen, al niet? Ja, maar ik zie het niet als een opgave. Nee, nee, nee, nee, nee. We waren dus vroeger altijd als je met lullen je geld kan verdienen. Ja, sowieso. <laughs> en betekent nou, het allemaal gratis. He? En met schrijven, he, natuurlijk dan. He, ja. Want ja. Uh, ja, je, je nieuwe boek moest jij promoten: ja. uh, Van Huis en Haard. Uh, dat is een boek uh, dat gaat over jouw tijd. dat uh, je wegging uit Sint-Petersburg, waar jij normaal woont. He? Ja.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 die oorlog uh, wil begrijpen. Mm -hmm. uh, um, Oké, okay, we gaan uh, terug naar uh, jouw jeugd. Ik wil niet meteen je leeftijd verklappen, maar je komt uit 1961, <lacht> dat klopt hè? Ja. Is... <laughs> ja <dit> is... <laughs> dus je bent, je bent ook 61 ja, zo'n beetje? Ja, ja, ja, 1 of 62? 62 61? Ja. Ja. Um, jij hebt je jeugd hier doorgebracht hè? 61 ja. dus uh, om even... Hier, hier op dit pleintje. Dus ja, dat dit pleintje, ja. ja klopt, deze, ja. We hebben water drinken. een kastanjeboom even... he, ik zie me nog... Hij is mooi, hij staat er mooi bij hè, de kastanjeboom. Als kind uh, hadden we hadden natuurlijk niks, uh,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 met een elastiekje, dat kon dan net vliegen... en ik zie hem nog in die boom hangen... dat ik huilde <lacht> dat hij er niet uitkwam. Ja. Ja. Jij bent de zoon van uh, Wim van der Sloot, dat klopt ja. hè? Jouw vader heette Wim en uh, Ali, waterdrinker. Ja. Uh, nou, de Waterdrinkers uh, is bekend hè. Uh, bekende namen ik natuurlijk. Uh, die hadden natuurlijk zomerlust. En daar ben je eigenlijk meer en meer ook opgegroeid hè. Het, bij, uh, in zomerlust eigenlijk hè? Ja, hierboven. Boven, ja, hierboven, zes, ja. je ja, hier vlakbij. Uh, verhuisd en... Uh, een jeugd helemaal in de teken van de horka, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Kratten op opstapelen en uiteindelijk borden afwassen, aardappels, schillen. In de keuken staan, in de bediening. Ja, en, dat en was zomerlust, hè? Ja, ja schril contrast met, met Rusland natuurlijk.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 en later ging ik naar het ECL op de Leidse het ja. Lyceum. Ja. En toen ben ik, uh, uiteindelijk heb ik Russisch gestudeerd, een tijdje en vervolgens uh, rechten. Ha. En toen zeiden ze, nou dan word je zeker advocaat, maar dat wilde ik hmm. natuurlijk nooit worden. Ik wilde altijd een beetje leven, omdat ik dacht van als ik boeken wil schrijven, moet je ook wat beleven. En maar meepaken. dat wilde je toen al?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 Maar ik kom af en toe ook in mijn boeken terug naar Zandvoort. Hè. Het is ja. wat, uh, de, voor mij is Zandvoort ook heel erg de omgeving. De, de, de lucht. Ik denk dat Baudouin Buig bijvoorbeeld... Hij is niet meer onder ons, maar die kwam het...